De theepot. Ooit in een goed gevulde en elegante keuken... zat daar Bloos de theepot. Duur en delicaat zat Bloos op een zacht kussen... en was altijd omringd door glimmende kopjes. Alleen de hulp met de hoogste rang mocht Bloos aanraken... en dat alleen met handschoenen aan. Bloos was een prachtige theepot... Ze had een lang handvat en een tuit die kunstzinnig gebogen was. Ze was van waardevolle klei gemaakt en met de hand beschilderd. Ze was erg prachtig en stijlvol. De lepels, de pannen, de oude speeldoos en de grote oude klok waren allemaal betoverd door haar schoonheid, maar niemand gaf haar complimenten. Ze waardeerde nooit wat ze deed. Ze waren stiekem allemaal jaloers op haar. Haar schoonheid maakte ze bang. Ze wisten allemaal dat ze nooit zo perfect als haar zouden worden. Maar Bloos zag bij haar zelf een ernstige tekortkoming. Ze had een kleine kras op haar deksel. Het was zo klein dat zelfs haar eigenaar het nog nooit had gezien. Maar dat weerhield Bloos er niet van zich incompleet te voelen. Terwijl ze voor haar eigenaar... De mooiste theepot was, was ze er voor Bloos zelf een theepot met een kras. Oh, oh, mag ik alsjeblieft je handtekening? Alsjeblieft, laat een druppel op mijn glimmende oppervlakte vallen. Nou, ik laat helemaal niets vallen. Wie ben jij eigenlijk? Oh, ik ben de melkfles natuurlijk, de... Vorige was kapotgevallen, dus werd ik speciaal gemaakt om bij jou te passen. Ik hoorde de vrouw in de winkel zeggen dat ze het zou haten de set niet kloppen te hebben. Dus heeft ze extra betaald om mij passend bij jou te krijgen. Oh, dat is aarde. Vind je het hier leuk dan? Jazeker. Al sinds ik de vrouw hoorde praten, wilde ik je wanhopig graag zien. Ik ben vol ontzag. Jij bent zo mooi. Oh, dank je. Wat is er aan de hand? Ik ben niet de mooie theepot die jij denkt. Ik ben een theepot met een kras. Ik verdien al deze complimenten niet. Een uh, kras? Ja, op mijn deksel. Ik verdien het niet perfect genoemd te worden. En foutloos ben ik zeker niet. Waar heb je het over... Je bent zo perfect als, als perfect maar zijn kan. Jij begrijpt het niet. Iedereen in deze keuken weet over mijn fout en ze blijven er maar over praten. Luister. Wat als uit de handen van de eigenaar zou vallen? Natuurlijk zou ze. Ik begrijp niet waar zij zo trots op is. De kras op haar deksel. Haha, <hijen> dat is waar. En ik ben zeker dat de kras komt door haar eigen arrogantie. Ik heb gehoord dat ze haar eigen nek zo hoog omhoog stak... dat ze van trots haar hoofd tegen de kandelaar stootte. Wat? Hoe is dat nu mogelijk? De kandelaar is helemaal daar. Nee, nee. Ik ken het verhaal. Ze was op een dag aan het rondspringen om ergens te komen... en de deksel bleef maar klappen. Iedereen vroeg haar om rustig aan te doen. Maar ze wilde niet luisteren. En kracht, daar was het. Ik bedoel, ze zou mooi moeten zijn, maar kijk nu naar haar. Oh, zie? Heb je dat gehoord? Eh? Uh, ja. Ik hoorde ze alleen onzin uitkramen. Serieus? Je raakte de kandelaar in je sprong en brak de deksel helemaal zelf? Wie houden ze voor de gek? Ik geloof niet dat je op zo'n manier een kras hebt gekregen. Hoe heb je die eigenlijk gekregen? Ik? Ik herinner het me niet. Nou, je herinnert het je niet omdat het niet belangrijk is. Maar heb je ze niet gehoord? Hoe moet ik nu prachtig en perfect zijn? Dat is mijn taak. Je moet niet prachtig en perfect zijn. Dat is niet je taak. Dat is allemaal onzin. Luister, iemand zal van je houden en iemand zal je haten. Jij beslist waar jij je energie aan besteedt, liefde of haat. Je kan je niet zorgen blijven maken over wat anderen van je vinden. Wees alleen bezorgd over wat je over jezelf vindt. Uiteindelijk is dat alles wat het doet. Op dat moment werd bloos opgepakt door de hulp met een witte handschoen. Ze opende haar deksel en goot er heet water in. Bloos hield ervan met heet water gevuld te worden. Het maakte haar warm van binnen, maar elke keer was ze stilletjes bang dat haar kras plotseling zichtbaar werd voor iedereen. Toen Bloos druk was om zich om niks druk te maken, gebeurde er iets verschrikkelijks. Toen haar eigenaar binnenkwam en haar oppakte... was hij niet zeker genoeg en liet Bloos uit zijn handen vallen. Nee! De pannen, lepels, melkfles... iedereen keek vol afschuw terwijl de theepot de enorme val maakte. En toen... en zo opeens lag Bloos op de grond. Haar deksel was kapot... Haar lange hendel en prachtige tuit lagen naast haar op de vloer. De prachtige theepot werd opgepakt en meegenomen. Oh jee, ik wist dat deze dag zou komen. Oh zeker, ze had beter op zichzelf moeten passen. Ik weet zeker dat het komt door die kras. Het is daarom dat ze zichzelf niet kon balanceren. Is het waar? Ben ik gevallen door mijn eigen gebrek? Oh. Bloos kon niet begrijpen dat er niets was wat ze kon doen om de val tegen te gaan. Ze werd dagenlang op zolder gezet. Ze had geen idee wat het lot voor haar in petto had. Bloos huilde en huilde, de hele dag en nacht. Oh, ik haat het hier. Ik mis de keuken. De zachte witte handschoen. Het hete water, de zonneschijn, het kussen. Ik mis alles. Oh, dit is zo raar. Toen ik hier was maakte ik me constant druk over wat anderen van me dachten. Ik kan me niet de zonneschijn herinneren. Ik kan me herinneren dat ik bezorgd was dat de kras op mijn deksel zichtbaar was onder het licht. Ik heb te veel tijd verspeeld me bedroefd te voelen over dat kleine krasje. Een paar dagen later kwam de hulp binnen met een prachtige roos in haar handen. Ze hield de roos naast bloos. De roos werd niet geplant in een pot. In plaats daarvan werden haar wortels in een wit kleed verpakt. Waarom ben jij hier? Ben je ook gevallen? Gevallen? Waar vanaf? Ik ben hier maar een paar uurtjes. Ze gaan me opnieuw planten. Nee, dat zullen ze niet. Je hebt te veel gebreken, net zoals ik. Kijk naar je doornen. Mijn doornen? Mijn doornen zijn geen gebrek. Ze zijn een deel van mij. Ik hou van mezelf met de doornen. Maar, maar hoe is dat mogelijk? Je kan niet van je gebreken houden. Voor de laatste keer. Ze zijn geen gebreken. En deze doornen maken me wat ik ben. Mensen zullen van me houden of haten. Maar ik hou van mezelf en dat is wat dat toe doet. En toen kwam de eigenaar naar de zolder om zijn geliefde theepot te bezoeken. Oh, ik voel me nog steeds bedroefd om jou. Ik wil je niet opgeven. Wat moet ik doen? Terwijl de eigenaar ging zitten nadenken over wat hij moest doen met Bloos, dacht Bloos bij zichzelf. Oh, hij houdt nog steeds van me. Zelfs nu ik al in een kom ben, hoe kon ik dat nu niet eerder zien? Hij maakte zich niet druk om de kras. De melkfles zat gelijk. Iemand zal van me houden en iemand zal me haten. Ik ben het die bepaalt waar ik mijn energie aan besteed. Deze hele tijd koos ik voor de haat. Maar nu niet meer. Vanaf deze dag kies ik voor de liefde. Bloos voelde zich opgelucht en vrij. Ze realiseerde zich dat ze zich onnodig druk maakte over dingen die ze niet in de hand had. Ze zuchtte en keek naar haar eigenaar. Oh, kijk hem dan. Hij is zo bedroefd om mij. Hij wil me niet opgeven na dit alles. En dan moet ik mezelf ook niet opgeven. Hmm, even kijken. Hoe kan ik hem helpen? Bloos dacht een tijdje na en bedacht zich opeens iets. De roos, natuurlijk. Hij kan mij als pot voor de roos gebruiken. Bloos draaide zichzelf snel naar de roos. Ze zorgde ervoor dat haar eigenaar niet naar haar keek, want mensen mochten niet de geheimen van theepotten weten. Ze ging erg dicht naar de roos toe en boog haar hoofd iets naar haar richting. Pio. Nou, laten we hopen dat dit genoeg is. Dit zou hem op een idee moeten brengen. Toen de eigenaar terug naar de tafel kwam... was hij verward om te zien dat de theepot dicht bij de roos stond. Wacht, zat je nu altijd zo dicht bij de roos? Uh, maakt niet uit. Ik weet nog steeds niet wat ik met... Wacht, de roos. Ik kan mijn roos in je planten. Oh, dat is een geweldig idee. Ik ben een genie. Oh, ja, goed. Jij had een idee. Hij rende met bloos in de ene en roos in de andere hand. Hij verspelde geen tijd en haalde wat grond uit de tuin en stopte het in zijn theepot. Hij voegde een beetje water toe en plantte de roos heel voorzichtig. Het leek geweldig. Een prachtige roos in een prachtige pot. Bloos was de gelukkigste theepot ooit. Het maakte haar niet uit dat ze gebroken was of een beetje ruw was om de randjes. Ze hield van zichzelf op deze manier. Ze genoot elke dag van de frisse wind en van het zonlicht. Nadat ze eindelijk zichzelf helemaal geaccepteerd had... realiseerde ze zich dat ze helemaal geen gebreken had... Ze was niet meer een kapotte theepot met een kras. Zij was bloos.